Inna alhamdulillahi nehmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu wa na'udhu billahi min shuroori anfusina wa a'malina Min yahdihi fala falamudilla lah, wa man yudlil Fala lah, wa lah Wa ashadu an la ilaha illallah, wahdahu la sharika lah Wa anna muhammadan abduhu wa rasooluh Amma bad, best brothers and sisters Allah subhanahu wa ta'ala heeft Mohammed vrede zijn met hem naar ons gestuurd met de leiding en met het ware geloof. Hij werd gestuurd in een tijd waarin de mensheid en de aarde zich in de greep van onwetendheid en veel godendom bevonden. Er heerste totale anarchie, anarchie op het gebied van gedrag, anarchie op het gebied van overtuiging. Anarchie op het gebied van onderlinge omgangsvormen. Toen werd Mohammed vredezij met hem gestuurd als genade voor de werelden. De boodschap waarmee hij is gekomen, diende ter bevrijding van alle mensen, van de verschrikkelijkheden waarin zij leefden. Diende om hen te begeleiden naar de eeuwige verlossing. Allah subhanahu wa ta'ala zegt, ...tabarakalladhi nazdala al-furqana ala abdihi liyakuna lil'alamina nadira. Oftewel, en dit is een interpretatie van de betekenis... ...gezegend is hij die de Vorkaan. oftewel de Koran, op zijn dienaar heeft neergezonden. Opdat hij een waarschuwer mogen zijn voor de wereld. Furqaan, vers nummer 1. Voor de komst van de profeet waren de mensen verwikkeld in een hevige strijd. De tijd voor de komst van de profeet Vrede Zijn met hem werd gekenmerkt door verschillende vormen van geweld en agressie. Steeds probeerde de ene stam de andere stam te overheersen. Zij beslopen elkaar, onafgebroken, met speren en pijl en boog. Hun voornaamste doel was het vergieten van het bloed. Maar toen stuurde Allah Mohammed vrede zijn met hem als genade voor de wereld. En in een mum van tijd wist Mohammed iedereen met elkaar te verbinden... ...onder de paraplu van islamitische rechtvaardigheid. Beste moslim, Allah subhanahu wa ta'ala zegt in de Koran... la tufsidu fil ardi ba'da islahiha... ...oftewel en brengt geen schade toe aan de aarde nadat deze is verbeterd. Zorat al araf vers 56. Uit dit vers is op te maken dat de aarde soms in een toestand van verbetering kan verkeren en soms in een toestand van verderf. Deze verbetering heeft plaatsgevonden middels de profeet Mohammed vrede zijn met hem en middels zijn gezegende boodschap. Mohammed vrede zij met hem. Heeft een einde gemaakt. Aan het verderf dat de aarde voor zijn komst was aangedaan. Heeft de mensen bevrijd. Van de boze macht van shirk. Oftewel veel godendom. Daarbij gebruikmakend van de Koran. Die kort gezegd als volgt omschreven kan worden. Namelijk leiding en waarheid. Dus de Koran is leiding en waarheid. Aan de hand van Mohammed vrede zijn met hem, heeft Allah zijn gunst richting de mensheid voltooid. En het pad richting hem duidelijk aangegeven. Zo duidelijk, dat alleen iemand met twijfels en ziektes in zijn hart daarvan kan afwijken. Mijn beste broeder en zuster, het vinden van de oorzaak, van de problemen, van onze gemeenschap, is het begin van de oplossing. Vandaar, dat wanneer wij het leven van de profeet vrede zijn met hem op naslaan, kunnen wij zien dat hij bij het verhelpen van de problemen waarmee de mensen toen de tijd te maken hadden, begon met het verhelpen van de problemen op het gebied van lachida. Want alles staat en valt met de aqidah. Oftewel, de geloofsleer. Hij zorgde ervoor dat het geloven in de valse afgoden uit hun harten werd verdreven om plaats te maken voor tawhid, voor monotheïsme. En pas toen hij verhuisde naar Medina werd de meerderheid van de islamitische regelgevingen geopenbaard. Beste moslim, als jij je afvraagt op welke wijze onze gemeenschap verholpen kan worden. Wat de wegen zijn die bewandeld dienen te worden om al onze problemen uit de wereld te helpen dan is het antwoord eenvoudig en duidelijk. Het enige wat ons kan helpen, is ruimte maken voor de wetgeving van Allah in onze harten en in onze huizen. Pas het toe op jezelf. Pas het toe op je vrouw. Pas het toe op je kinderen. Pas het toe in de omgang met anderen. En hiervanuit kunnen wij gaan werken aan verbetering. De oplossing is gelegen in de richtlijnen die te vinden zijn in de Koran en de Sunnah. Draag op tot het gebed, draag op tot zakat, tot het vasten, tot het mijden van de verboden zaken. Zorg ervoor dat jij jezelf het islamitische gedrag toe eigent Wees zachtaardig, vriendelijk, behulpzaam, welgemanierd, vrijgevig enzovoort. Alleen door ons Vast te houden aan deze voorschriften. Voorschriften die ontspringen uit het boek van Allah. Kunnen wij vaarwel zeggen tegen de problemen? Want Allah zegt: Ma anzalna alaykal koran litashqa. Oftewel, we hebben de Koran niet tot jou doen neerdalen om je ongelukkig te maken. Ook zegt Allah subhanahu wa ta'ala. ومن عن فان له يوم القيامه Oftewel, en hij die zich afwendt van mijn vermaning, voorwaar, er zal dan voor hem een benaald leven zijn. Een moeilijk leven zijn. Maar voor het aanbrengen van deze verandering is natuurlijk tijd nodig. De verloedering en achteruitgang die jaren gaande zijn geweest, kunnen niet in één nacht worden verholpen. We hebben tijd nodig. Tijd nodig om deze generatie en de komende generaties de juiste opvoeding te geven. Tijd om de trots van de moslims te voeden, om hun zelfrespect respect op te krikken, om hun in contact te brengen met de Koran en de Sunnah. We hebben tijd nodig om het gedrag van de huidige moslims naar een hoger niveau te brengen onze huidige denkwijze en daadkracht moeten zodanig aangepast worden dat deze enigszins gaan lijken op de denkwijze en daadkracht van de metgezellen in de tijd van de profeet vrede zij met hem. Wij moeten leren van de wijze waarop deze metgezellen plachten te geloven in de profeet vrede zij met hem. Hoe zij aan zijn lippen hingen als hij sprak. Hoe zij tot in de puntjes zijn bevelen opvolgden. De oplossing, beste mensen, is gelegen in het verbinden van het heden met het verleden. Wij moeten de geschiedenis van de metgezellen laten voortleven. Wij zouden die tijd, die generatie, onszelf als spiegel moeten voorhouden. Van die mensen kunnen wij leren, wat betreft het zich vasthouden aan het geloof. Het naleven van de voorschriften van Allah. Hoe zij hun leven naar de regels van de islam wisten in te richten waardoor zij uiteindelijk in aanmerking zijn gekomen voor de grootste eer en het welbehagen van hun heer. Ook is het nodig om verbetering af te dwingen dat iedere moslim beseft dat wat betreft zaken van het geloof geen ruimte is voor discussie en kritiek. Geen ruimte is voor op- en aanmerkingen. Het is niet de bedoeling dat een overlevering van de profeet of een vers van de Koran als discussiepunt worden aangevoerd. Het is niet de bedoeling dat er aan de woorden van de profeet en aan de woorden van Allah wordt getwijfeld. Waarom zeg ik dit? Omdat er vandaag de dag zogenaamde moslims te vinden zijn, die bevelen van Allah en van zijn profeet alleen nakomen als deze in het verlengde liggen van hun begeerte. Komt zo een iemand een keer een overlevering tegen die haaks staat op zijn valse begeerte, dan wil hij daarover discussiëren. En kijken of wij misschien deze overlevering niet buiten werking kunnen stellen. Omdat het volgens hem nou eenmaal niet in de geest van deze tijd past. Maar zo wordt er niet omgegaan met het geloof. Het geloof dient in haar totaliteit aanvaard te worden. Allah subhanahu wa ta'ala zegt namelijk. Amanu, Oftewel, al jullie die geloven. Treed volledig het geloof binnen. Het geloof, beste moslim en beste moslima, is geen marktplaats voor koop en verkoop naar eigen keuze. Vandaag heb ik zin in appels, dan koop ik appels. De peren daarin tegen laat ik staan, want ik lust ze niet. De aardappelen kan ik wel gebruiken, dus geef mij maar een kilo daarvan. Tomaten zien er niet goed uit, dus van afblijven. Zo ga je niet om met het geloof. Het geloof dien je volledig aan te nemen en te waarderen. Kieskeurig omgaan met het geloof is een belediging richting Allah en richting de profeet vrede zij met hem. Men moet goed begrijpen dat wij juist geëerd zijn met een groots geloof, met een groots boek, met een groots voorbeeld, namelijk de profeet Mohammed vrede zij met hem. Het schikt ons niet afstand te doen van deze grootste zaken waarmee wij zijn begunstigd. En onszelf naar een laag niveau te brengen. Afstand te doen van het verkondigen van het goede. En het verwerpen van het slechte. En te kiezen voor een onbeduidend leven. Dat niets voorstelt. Het schikt ons niet om de paradijzen te laten liggen. Te laten gaan. En te kiezen voor vergankelijk bestaan. Voor verbetering is het nodig om de durf te hebben. Om elkaar aan te spreken op ons gedrag. Onze houding onze maatschappelijke verantwoordelijkheid, ons geloof enzovoort. Ook dienen wij een gemeend advies van een ander aan te nemen en niet alles als een aanval te zien. Wij moeten juist de adviezen van anderen tot ons nemen en deze in de praktijk toe te passen. In plaats van deze adviezen af te doen als onzin, zouden wij juist alles in werking moeten stellen om onze minpunten te verbeteren en zo tot een betere moslim uit te groeien. Dus er moet nieuw leven geblazen worden in het elkaar aansporen tot het goede en het verwerpen van het slechte. Want deze zaak is van zo'n groot belang dat wij niet zonder kunnen. Daarom lezen wij dat Allah subhanahu wa ta'ala heeft gezegd Lu'ina alladzina kafaru min bani isra'il ala lisani daawooda wa'isabni mariam dhalika bima asa'u. Oftewel, vervloekt werden degenen die niet geloofden onder de kinderen van Israël via de mond van Dawood en Isa, de zoon van Mariam. Dit geschiedde omdat zij niet gehoorzaamden en plachten te overtreden. Zij plachten elk ander buitensporigheid niet te verbieden. Gelet op deze woorden. Zij plachten elk ander buitensporigheid niet te verbieden, die zij begingen. Slecht is inderdaad hetgeen zij deden. Surah al maida vers 78 tot en met 79. Ook is het belangrijk, willen wij daadwerkelijk de problemen van onze gemeenschap oplossen, om ons te verenigen, aan te manen tot eendracht en de neuzen één richting op te laten wijzen. Wij moeten ons bevrijden van invloeden die leiden tot verdeeldheid, oneenigheid, achterdocht en conflicten. Wij moeten elkaar juist lief hebben, elkaar steunen, in plaats van elkaar in de haren vliegen. Vandaar dat de profeet vrede zij met hem heeft gezegd, مثelul muslimoona fī tawaddihim, wataraahumihim, wataātufihim, kamethalil jasadil wahid. Oftewel, en gelet op deze mooie woorden, de gelijkenis van de gelovigen in hun onderlinge genegenheid, barmhartigheid en sympathie is als de gelijkenis van één lichaam. Leidt één van de ledematen, dan heeft dit effect op de rest van het lichaam in de vorm van korts en slapeloosheid. Het naleven van deze prachtige woorden alleen, beste broeder en zuster, zullen voldoende moeten zijn om alle problemen van onze gemeenschap te doen verdwijnen, ongeacht de omvang van deze problemen. Het zijn wij die deze problemen hebben veroorzaakt door afstand te doen van de voorschriften van onze Heer. En het zijn wij die deze met de wil van Allah kunnen verhelpen door terug te keren naar het ware geloof. O Allah, leid ons naar het ware geloof, brengt onze harten nader tot elkaar, bevrijd ons van verdeeldheid en laat ons behoren tot degenen die het paradijs zullen bewonen. Wa Allahumma bihamdik, ashadu an la ilaha illa ant, wa ilayk.